11 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het kabinet voelt zich niet aangesproken door de kritiek van FNV-voorzitter Tom Hertz. Die zegt in de Volkskrant dat het kabinet het overleg met de sociale partners frustreert. Zo zou minister Blok voor Wonen eerst gezegd hebben dat hij met de vakbeweging over versoepeling van de hypotheekregels wilde praten. Maar kwam die daar volgens Heerts later van terug. Volgens Blok en zijn collega Asscher van Sociale Zaken is er voortdurend overleg tussen het kabinet en de vakbeweging. Maar soms moet het kabinet besluiten nemen waar niet iedereen even tevreden over is, zegt Ascher. Franse en Malinese troepen hebben de luchthaven van de stad Timbuktu in handen. Ook controleren ze de toegangswegen naar de stad, zeggen de Fransen. Tegenstand van de islamitische opstandelingen is er niet. De Fransen zijn samen met het Marinese leger bezig met een opmars naar het noorden van Mali, dat in handen is van extremistische moslims. Diverse steden zijn inmiddels weer in handen van de overheid, zoals Djabali, Douenza en Gao. De opstandelingen hebben nog één stad in handen, Kidal, in de buurt van de grens met Algerije. Opnieuw hebben de autoriteiten in Peking een alarm afgegeven... vanwege hevige smok in de stad. Op een enkele dag na is de luchtkwaliteit in de Chinese hoofdstad al wekenlang slecht. Uit metingen blijkt dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht gevaarlijk is. En dat merkte ook NOS-correspondent Karen Shuis gisteren. Tegen beter weten in zijn we toen met een paar andere fanatiekelingen... toch een rondje gaan rennen, kilometer of acht. Maar na een paar kilometer sloegen de mondkapjes van die andere mensen... al helemaal bruin uit... Ik voel me inderdaad nog altijd niet heel erg fit. Het is een beetje alsof je hoofd vol water zit. In de komende dagen wordt er geen verbetering verwacht. Vanwege de smoke in Peking wordt kinderen en ouderen geadviseerd om binnen te blijven. Sportclubs in Peking mogen niet buiten trainen. Toyota heeft vorig jaar van alle autoproducenten de meeste auto's verkocht. Het concern verkocht er bijna 9,75 miljoen. Toyota staat daarmee weer boven het Amerikaanse General Motors... dat met 9,29 miljoen verkochte auto's op de tweede plaats staat voor Volkswagen. En het weer nog op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Het wordt vijf of zes graden. Tegen de avond gaat het regenen en hard waaien. Mogelijk is het morgen is het vol op herfst met veel wind en regen. En het wordt behoorlijk zacht morgen, ongeveer tien graden. hebben Verkeersinformatie Files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij Hocht twee kilometer. Hij heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk... Er is nog één rijstrook afgesloten. En op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen Haarlem en Knoop het Koenplein, drie kilometer. Ondernemers opgelet. Wilt u ook 100% controle over uw mobiele uitgaven?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 Hou er rekening mee. Vara, Radio 1, Thegids.fm Met Felix Murders. Goedemorgen. Wie kent hem niet, Mr. Darcy? Is het niet uit het originele boek Pride and Prejudice van Jane Austen, dan is het wel uit een van de vele verfilmingen daarvan. Vandaag is het 200 jaar geleden dat het boek uitkwam. Het verhaal van een moeder die een goede partij zoekt voor de vijf dochters. Ik praat zo met twee kenners over de vraag waarom dit boek toch zo lang meegaat. Eerst waren het Metro en Samsung die je de kans gaven een ruimtereis te maken. En nu is het AX dat ermee uitpakt. De aloude aantrekkingskracht van het universum als verkoopstunt. Reclamespecialist Charles Boremans loopt de acties met ons na. Van Apollo-munt tot astronautenopleiding. En wilt u weten wat quinoa is en waarom de Inca's het heilige voeding noemden... en wat je ermee kunt doen? Blijf ook daarvoor luisteren en kijken. Surf naar de Ruim 700.000 huishoudens hebben problematische schulden. En bij veel van deze mensen wordt beslag gelegd... om een deel van hun salaris of uitkering. Maar dat moet dan zo gebeuren dat die mensen niet onder het bestaansminimum komen. Daarvoor bestaat namelijk zoiets als een beslagvrije voet. Maar hoe bereken je nou precies wat je beslagvrije voet is? Jonge Jan Wisseborn heeft daar nu een app voor ontwikkeld. Ik heb aan de lijn een van de directeuren van het bureau Willeke Doelwijd. Mevrouw Doelwijd, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt die app van jullie? Ja, nou het is zo, um, het, het wettelijk artikel uh, voor berekening van de beslagvrije voet... dat ongeveer anderhalve pagina. En dat is een, uh, een, redelijk, comp een redelijk complexe materie. En uh, aan de hand van de app uh, uh, gaan we door een formulier heen uh, waarin allerlei uh, uh, variabelen moeten worden ingevuld. En, daardoor, en daar rolt dan uiteindelijk als al die variabelen correct worden ingevoerd de juiste beslagvrije voet uit. En voor wie is die bedoeld? Ik neem het niet aan voor ja. mensen die al in de schuldhulpverlening zitten toch? Of wel? Uh, nou ja, ik denk dat iedereen die met uh, uh, beslaglegging uh, te maken heeft uh, hier gebruik van kan maken. Schuldenaren, schuldhulpinstanties, maar ook advocaten. Iedereen die zeg maar, een beslagvrije voet uh, de hoogte daarvan wil controleren of op voorhand uh, wil berekenen wat er uit gaat komen, ja, daarvoor is deze, deze app wel bedoeld. Oké, okay, dan weet ik wat de beslagvrije voet is. En dan? Hoe kun je vervolgens voorkomen dat ze aan je salaris of je uitkering gaan morrelen? Nou, als er eenmaal beslag leg, ligt, um, uh, dan moet die beslagvrije voet gehanteerd worden. En uh, over het deel wat dan onder het beslag valt, ja, daar kan niks uh, meer aan gebeuren. Dat wordt ingehouden en dat gaat dan naar de beslagleggers toe. Maar het is heel erg belangrijk dat een juiste beslagvrij voet wordt gehanteerd. Dat snap en... ik, maar als we dat nou niet hanteren, wat dan? Nou, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. En, en hoe dan... lang duurt dat? Dat moet heel snel. <laughs> Want uh, nou, deurwaarders die zijn in ieder geval uh, verplicht om dat uh, onverweld te doen... en met terugwerkende kracht ook allemaal uh, te restitueren mocht er teveel uh, in slag zijn genomen of uh, ja, uh, dat het niet correct is. Alex ja. Brenninkmeijer is de nationale ombudsman. Meneer Brenninkmeijer, goedemorgen. Is dit een goed initiatief, deze app? Het wordt heel lang stil aan de kant van de nationale ombudsman. Maar zonder twijfel is het een goed initiatief, veronderstel ik. Nou zijn er instanties, mevrouw Doelweid, die beslag ja. leggen op je loon of uitkering... zonder met die beslagvrije voet rekening te houden? Ja, ja. Simpelweg ja. omdat ze daar niet wettelijk toe verplicht zijn. Overheidsinstanties bijvoorbeeld. Ja, ja dat klopt. Ja, ja dan zit ja. je dan met je app. Ja, daar zitten we dan inderdaad met onze EBA. Ja, daar kan ik natuurlijk sowieso eh, niks aan doen. Daar eh, heeft de ombudsman heel terecht uh, al een heel item over um, uh, gemaakt en onderzoek naar gedaan. Er zijn inderdaad uh, instanties die uh, rechtstreeks um, uh, ja, uh, inhoudingen doen op het salaris, dan wel de uitkering. En um, ja, het zou zomaar kunnen dat als er uh, meerdere beslagleggers zijn, uh, de regie is dan sowieso uh, zoek. Uh, maar het kan ook zo zijn dat die slagvrije uh, voet dan niet gegarandeerd gaat worden. En, en ja, dat is zorgelijk. En op welke telefoons werkt die app van u? Um, die, die app die werkt op, uh, op, een, uh, op een iPhone en op uh, Android gestuurde telefoons. En heb je nog zo'n telefoon op het moment dat je diep in de schulden zit? Nou, uh, ik heb eens even uh, bekeken voordat we hiermee begonnen. Maar er zijn uh, sinds uh, uh, de invoering van de iPhone in 2008... Uh, tussen de 4,5 en 6 miljoen smartphones uh, verkocht in Nederland. En uh, nou... Volgens mij zit daar een groot gedeelte ook bij uh, schuldenaren die uh, over zo'n uh, mobiele telefoon beschikken. Ja. Dag meneer Brenningmeijer, u hebt een uh, paar weken geleden hebt u in Zembela een oproep gedaan aan overheidsinstanties om rekening te houden met die beslagvrije voet. Is er al gevolg aan gegeven aan die oproep? Um, ik heb geen concrete reactie daarop gekregen. Um, en dat komt natuurlijk ook omdat het gaat om. Uh, Tientallen overheidsorganisaties ja. en natuurlijk ook de deurwaarders, die uh, spelen een belangrijke rol. Dus ik, ik ben nog niet helemaal zeker dat, uh, dat iedereen bescherming krijgt van zijn beslagvrije voet. Maar dat zou natuurlijk wel moeten gebeuren. Zonder meer. Het is echt, echt heel erg belangrijk, want anders dan uh, wordt de grond onder mensen, financiële grond onder mensen, wordt weggeslagen. En de problemen worden alleen maar ernstiger en ernstiger zonder dat dat nodig is. En daar kan de Kamer dan toch een uitspraak over doen? Nou, dat denken we in Nederland. Dat als de Kamer een uitspraak over iets doet, dat het dan al geregeld is. Maar vaak zie daar achter dan nog heel veel uitvoeringswerk. En uh, dat is ook de reden waarom we als Ombudsman daar uh, grote zorgen over maken. Wat vindt u van die app, meneer Brenner Ik vind het een uh, geweldig initiatief, omdat het ook, ook aangeeft dat uh, vanuit deurwaarders het meegedacht wordt. zorgpunt is natuurlijk dat die mensen in de schulden zitten vanwege hun abonnement uh, op hun een, op een, uh, iPhone of iPad... Um, en uh, dat ding wordt dan afgesloten, dus dan is de app niet beschikbaar. Hè? Dus er zit iets ironisch in het... Uh, ja, nou, in het ook, dan kunnen ze hem via de website ook uh, bij ons downloaden. Als want ze nog hebben. internet hebben natuurlijk. Ja. ja, op de website zou het zeker ook beschikbaar moeten zijn. Dan kan ja, dan via is de het ook beschikbaar. beschikbaar. Hoor. Ja. ja, dat is ja. heel belangrijk. Maar ja. dat die, die ingewikkelde rekensom toegankelijk wordt, is erg belangrijk. Want wat wij hebben gezien, is dat bij deurwaarderspapieren vaak een velletje zit... Uh, waar je gegevens op uh, kunt invoeren. En dat mensen dat eerder als een bedreiging zien dan dat het een ondersteuning is om hun uh, financiële positie veilig te hebben. En ik heb die papieren begrepen en het is echt onbegrijpelijk hoor. Ik, uh, ik snapte het ook niet. Dus dat dat nu eenvoudiger toegankelijk wordt en dat je op een eenvoudige manier de, uh, de beslagvrije voet kunt berekenen, dat is deze app is een uitkomst en bovendien hebben ze familie en buren met misschien een iPhone of zo'n ander apparaat wat op Android werkt. Willeke Doelwijd, directeur van het gerechtsdeurwaardersbureau Jonge Jan Wisseborn en Alex Brenningmeijer, de nationale ombudsman, heel hartelijk dank. Graag gedaan. De even Jan Peeltjes aangeschoven en je hebt een bakje bij, Jan. Dat zit erin. Ja, precies. Ik bekijk het eens dus even goed. Dat zijn korreltjes. Kleine gele beigeachtige achtige korreltjes. En het heet quinoa. Ooit van gehoord? Ik dacht dat het quinoa heette, maar dit heet... Ja, nou, ja, ja. Ik heb het even opgezocht. Het staat uh, okay. als, als, je, als je het over de uitspraak hebt, heet het quinoa. En uh, nu is dit spul, dat is dus eetbaar, voor duidelijkheid... Uh, is uh, uitgeroepen dit jaar door de FAO... de Internationale Organisatie van de Verenigde Naties... als het over voedsel gaat, tot Internationaal va Jaar van de Quinoa. Uh, ik uh, heb me er wat meer in verdiept en uh, daarna gekeken. Nou, Albert Heijn, daar heb je wel zo'n een rek met recepten. Daar zag ik het ineens staan. Nooit opgevallen natuurlijk, nee. maar... Uh, uh, ik had er nog nooit eerder van gehoord. Jij had er wel van gehoord nee, nee, gegeten? Nee, nee, nee, echt niet. Nee. Nee? Maar ik dacht, het komt van, uh, van de Inca's, dus wellicht... Uh, Oké, okay, wel je hebben er nog iets meer van. Wel maar ik ben de straat op gegaan ja. En net zoals jij en ik waren er heel veel mensen... die hier nog nooit van gehoord hadden. Nou, het lijkt, het lijkt op sesamzaad, maar is het niet, want het is plattig. Geen idee. Quinoa. Quinoa. Quinoa? Quinoa? Chinees, een uh, Chinees zaad uh... of zo. Quinoa. Dat is een mooi woord voor uh, scrabble of uh, woord of zo. De kok van een uh, brasserie hier? Ja, wat het zegt me niks. Wat denkt u dat het is? Iets van uh, een soort rijstachtig iets. Een notenbar met allemaal zeer exotische noten. Weet ja. u wat dit is? Sesamzaad. Sesamzaad? Volgens mij wel, ja. Wat is dat? Diervoer of zo. Dat denkt u? Ja. Nee, dat is het niet. Wat nee. is het dan? Nou, het, je kunt het gewoon eten. De, het is zelfs in, in de Nederlandse supermarkten te koop. Koes koes. In de kookwinkel. Komijnenzaad of zo, mosterdzaadjes. Jij ja, mag het al openmaken hoor. Ja. Ruikt het eigenlijk ergens naar? Ja, naar nee. Pindas ruikt het. En nu? Wat denkt u dan nu? Nu het gerookt heeft? Nee, ik zou het niet weten. Quinoa. Quinoa? Iets Chinees. Nee, dat is niet waar. Quinoam, uh, dat komt uit de Andes eigenlijk. Zuid-Amerika? Uh, dat is uh, Zuid-Amerika. Uh, het, uh, het is vooral een gewas wat belangrijk was voor de Inca's maar nu weer bezig is aan een comeback, aan een terugkeer. En dat zegt Bert Visser van de Genebank. Ja, het kost ja. even moeite om een deskundige te vinden op het gebied van de quinoa. Want wat is het precies eigenlijk? Uh, de quinoa is... Een, uh, ja, je zou kunnen zeggen dat het een, uh, eenzelfde soort functie vervult als, als een graan. Hè, als tuiven, gerst, uh, haver. Um, maar biologisch gesproken is het dat niet. Het zit in een andere plantenfamilie. Ja, Maar wat is het dan wel als het geen graan is? Uh, het is uh, verwant bijvoorbeeld uh, aan, uh, aan boekweit en uh, het is een heel andere plant om uh, te zien, een hele mooie plant die uh, ook in uh, allerlei kleuren kan aannemen. Zowel de bladeren als uh, de zaadjes kunnen allerlei uh, kleuren hebben. En, uh, ja, het zijn wel echte zaadjes uh, die je eet die in een mooie toort uh, zitten aan de plant. Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de Quinoa. De voedselorganisatie van de Verenigde Natie heeft dat bepaald. Waarom eigenlijk? Ik denk dat er uh, uh, bij de keuze van Quinoa eigenlijk twee dingen gebeuren. Eerst een politieke boodschap van kijk eens hier. Wij hebben een uh, gewas wat uh, bij deze regio hoort. Wat belangrijk is in de geschiedenis van Zuid-Amerika. Maar de tweede boodschap is ook van misschien zijn er wel andere gebieden in de wereld die best veel met dat gewas zouden kunnen hebben. Van oorsprong dus uit Zuid-Amerika, maar kan het overal verbouwd worden? Het is wel een gewas waarvan is aangetoond en waarvan we ook weten dat het uh, ja, redelijk uh, flexibel is. Uh, het groeit op hele grote hoogte in de bergen, maar het groeit ook op zeeniveau. Uh, het, het groeit in uh, drogere en nattere uh, gebieden. Um, Super gewas, het kan overal. Uh, nou, dat is ook, nou ook weer overdreven. Uh, uh, wat we veel beter moeten uitzoeken bijvoorbeeld... is uh, wat dan de opbrengsten zijn onder die uh, verschillende omstandigheden. Uh, maar er zijn om die redenen al wel, uh, ja, je zou kunnen zeggen... proeven meegedaan in uh, landen waar het helemaal niet voorkwam. Uh, India, uh, Kenia... Uh, overigens ook uh, uh, wordt het op hele kleine schaal in uh, Europa verbouwd, ook in Nederland. Het, het is, uh, heeft wel heel weinig aandacht gehad uh, tot nu toe, en ik verwacht ook niet, eerlijk gezegd, dat het in Nederland een hele grote vlucht gaat. Nou, je weet het nooit met zo'n VN jaar natuurlijk. Nee, uh, precies. Uh, je, je zet toch wel meer aandacht voor zo'n gewas erop. En ik denk dat het altijd uh, voor iedereen leuk is... om meer diversiteit op zijn bord uh, te hebben. U kent het uit eigen ervaring, hè? Uh, ja, ik ken het uit eigen ervaring. Ik heb een uh, tijdje in uh, Chili uh, gezeten. Dat is een van de landen uh, waar uh, quinoa van, van oorsprong uh, verbouwd en gegeten wordt. En wat at u daar met de quinoa? Uh, nou, heel verschillende dingen. Uh, soms werd het gewoon gekookt... en was het ook uh, als alternatief voor rijst of voor pasta. Maar uh, er gebeurde ook meer mee, want op het acht uur journaal... Van de Chileense televisie, stonden zes koks zes dagen achter elkaar te vertellen in welk gerecht zij quinoa verwerkte. En dat was allemaal natuurlijk ook om te laten zien van, hé, hey, dit was van onze voorouders, het was best goed, laten we er weer wat mee doen. Nou, wij serveren quinoa eigenlijk als frisse salade vooraf, aangemaakt met een beetje vinaigrette en wat groene kruiden. Daar doen we een beetje riet van wijting bij en gefrituurde krap. klein beetje mayonaise van kaneel. Dat is een heel ingewikkeld recept om de quinoa klaar te maken. Robert Ome, is het echt zo ingewikkeld? Nee, het klinkt als koks het zeggen altijd een stuk ingewikkelder dan dat het werkelijk is. Uh, quinoa is heel makkelijk als couscous te bereiden. En zeker dan is het ook geschikt voor uh, koude bereidingen, zoals wij hem serveren. Nou, staan we hier in een straat met heel veel restaurants. Ik zie je toch bijna nooit op de kaart. Waarom hier wel? Uh, nou ja, wij zoeken vaak naar alternatieven voor meelspijzen zoals uh, rijst of uh, andere meelproducten. Kino is daar een goed voorbeeld van en ik vind het qua smaak erg lekker. Kent u het al lang? Ik uh, ken het al een aantal jaren, ja, maar je komt het erg weinig tegen, dat klopt. Dan staat het hier bij Blini als, uh, met allerlei vis op de kaart? Uh, al eerder andere dingen gemaakt? Ja, zeker. Het, is, uh, het leent zich echt niet alleen voor vis. Juist uh, voor de een beetje muesli-achtige, smaak. Uh, het is ook heerlijk bij lam. Het heeft dezelfde toepassing als graan. Uh, dezelfde mogelijkheden als uh, veel producten met graan. Alleen dus glutenvrij. Ideaal. Chefkok Robert Ome en Breda. Jan. Hoe smaakt het? Ja, helaas heb ik daar niet uh, gegeten in het restaurant. Het zag er heerlijk uit, overigens, wat hij maakte. Maar ik heb het gisteren zelf gekookt. Uh, je maakt het klaar als rijst. Uh, ik heb een pilaf gemaakt met een beetje kip, spinazie, uh, pijnboombitten, wortel. Lekker. Een het, beetje, het, het, het heeft is een, beetje, een Ja, dat, is, dat alles door elkaar gaat. Dat je alles door elkaar <laughs> hoort in een pan, eigenlijk. En dan heeft het een beetje een couscous-achtige textuur. En het leuke was, uh, iedereen vond het lekker. Zelfs de kinderen, dus ja... Dan heb je wel iets van ja, dan heb je wat, hè? Kinawa. Quinoa, Kinawa, Quinoa. niet meer vergeten. Kinawa. En Terry Terrell deden we wel vaker wat samen en in dit geval hadden ze samen een party. You can have a party. De het spijt mij altijd iemand leed te moeten berokkenen, maar uw verdriet zal stellig van korte duur zijn, want al die overwegingen van uw gezond oordeel zullen u voortreffelijk kunnen dienen als even zoveel pleisters op het schrammetje... dat uw ijdelheid mocht hebben opgelopen. U wijst mij af. Beslist, meneer Darcy. Een fragment uit De Vier Dochters Bennet. Een Nederlandse miniserie uit 1961 al, gebaseerd op Pride and Prejudice. En vandaag is het precies 200 jaar geleden... dat de bestseller Pride and Prejudice van Jane Austen verscheen. En ik spreek erover met de voorzitter van de Jane Austen Society, Monique Christian... en de hoofddocent Engelse Taal en Cultuur aan de VU Amsterdam, Joyce Cogan. Goedemorgen. Aan de Universiteit gaan. van Amsterdam. Ja, ook goed. Uh, maar de, beter eigenlijk nog, uh, Monique Christian, u bent voorzitter van de Jane Austen Society. Vandaag wordt de 200ste verjaardag gevierd van dat boek Trots en Vooroordeel, vertaald in het Nederlands. Klopt. Wat is er zo speciaal aan? Aan het boek. Ja. Het is fantastisch geschreven en ik wil vooral benadrukken dat uh, het idee dat leeft dat uh, Pride and Prejudice en Jane Orson in het algemeen vooral een romantische chicklit is, dat dat uh, wat ons betreft uh, niet op waarheid berust. Waar gaat het verhaal dan over van het boek? Uh, Oh, dat is, daar hebben we veel langer dan tien minuten voor nodig. Nou, begin maar. Het, dan onderbreek zit, ik wel. Het, gaat, het, het meest bekend is natuurlijk dat uh, de, de verliefdheid en de, de strubbelingen... en uiteindelijk het meisje en de jongen krijgen toch elkaar. Dat is het algemene beeld. Maar er zitten hele diepe lagen in uh, op economisch gebied. Uh, de klassestanden, uh, de satire, de humor waarmee uh, Jane Austen... Uh, de, ja, de ontwikkelingen beschrijft in... Uh, een, het zijn vijf dochters, hè? Er werd in een Nederlandse miniserie van gemaakt. Die heette de vier dochters Klopt. Bert, maar het zijn Klopt. vijf dochters. Ja, het zijn uh, oorspronkelijk vijf dochters. En in de serie hebben ze Kitty en Mary samengevoegd, zeg maar. Omdat ze te weinig spelers hadden voor die Ik serie. Ik heb geen idee waarom ze dat gedaan hebben. Maar het is een hele leuke serie om te zien... met een fantastische jonge Ramse Shafi, als Mr. Darcy. En dan hebben ze uh, een moeder natuurlijk. En die zorgt ja. ervoor dat ze niet als oude vrijster... verder door het leven moeten gaan. Dus die biedt ze aan aan mannen die een goede portemonnee hebben. Ja, dat is uh, op een hele satirische manier wordt dat beschreven dat uh, moeders vooral bezig zijn om hun vrouwen aan de man te brengen. En dat lijkt zo op het uh, eerste gezicht heel erg leuk... maar er zit natuurlijk een schrijnende gedachte achter. Dochters konden niet erven. Dus op het moment dat er geen zonen waren en de vader stierf... dan stonden uh, moeder en dochters uh, feitelijk op straat... En het was dus grote noodzaak om, uh, om zeg maar goed te trouwen. Waardoor uh, de dochters en uh, moeder uh, in ieder geval verzekerd waren van een goed leven. En dat is juist ook bij Jane Austen zo belangrijk. Dat wilde zij niet. Zij wilde trouwen omdat, ze, omdat er affectie was, omdat er liefde was. En uh, dat beschrijft ze dus niet alleen in Pride and Prejudice, maar in al haar romans. Het gaat om de liefde En dat heeft zij ook uh, in haar eigen leven zo gedaan. Dus werkelijk, practice what you preach. Mevrouw en hoe vaak hebt u het boek gelezen? Het stuk of drie keer tenminste. Ik heb ook uh, Mrs. Bennet gespeeld op de middelbare school. Leuk. <laughs> Eén van de? En ja, één Mrs. Bennet. Nee, mevrouw Bennet met oh, de... die vijf dochters ja, en ja. het grote probleem. Ja, ja. En, en u uh, bent hoofddocent Engelse Taal en Cultuur. Zoals gezegd, is het een literair meesterwerk? Ja, dat zal ik zeker. Dat is zeker een hoge punt in de geschiedenis van de roman. Zij is bekend als uh, de, misschien dé de romanschrijfster alle tijden. Men zegt dat de roman begint en eindigt met Jane Austen... En er zijn heel veel redenen voor het balans die zij kunt krijgen in haar verhalen. De symmetrie, uh, de mooie structuur van die complotten van haar romans. Dat er ook humor in zit, die steeds grappig is vandaag. Hè? Maar ook al die uh, achterconstructies van de ingewikkelde economie, economische omstandigheden bijvoorbeeld. En ook. Dat je moet op de Rouleiksmarkt een goede man vinden. In tijden wanneer Engeland constant in oorlog was. En er waren eigenlijk weinig jonge man uh, waarmee je kunt trouwen. die ook aardig voor het geld hadden, natuurlijk. Mevrouw Christian, hoe heb je het ontdekt, dat boek? Uh, op school. Dan krijg je het uh, sowieso. Dan moet je, te lezen. moet je het lezen, natuurlijk. Uh, ja, precies. Voor de literatuurlijst. En uh, wij zijn daar uh, uh, ja, verder mee gegaan. Uh, omdat. Jane Ons zelf hield heel erg veel van dansen en muziek. En daar schrijft ze ook over, dat zie je ook in de verfilmingen terug. En dat is eigenlijk de deur uh, die open staat om die wereld te betreden. Daar, daarover zo meteen meer. Eerst dat, uh, dat boek, 200 jaar terug verschenen. Toen zag de wereld er totaal anders uit dan nu. Ja. Wat is er voor u dan nog zo mooi aan? Ja, het is eigenlijk een soort parallel. Want in, uh, in uh, de tijd dat zij dat schreef, was natuurlijk de wereld in beroering, de onafhankelijkheidsoorlog. De oorlog uh, met Frankrijk en uh, in plaats van dat zij daar uh, over expliciet heeft geschreven, heeft zij het gehouden tot een vrij kleine kring. En uh, ik denk dat dat misschien ook wel een link legt naar nu. Onze wereld is ook constant in beroering. De wereld is eigenlijk altijd dichtbij en vreselijk snel geworden. We staan altijd in contact met elkaar. En als je dan dat boek leest, dan kom je weer terug naar het kleine. En dat is, het is genieten. Het is genieten van de manier hoe het geschreven is, de humor, alles. Want we vangen ook dezelfde vraag nu. Het is eigenlijk een aderwets verhaal. Hoe kan het dan nog altijd zo enorm populair zijn? Ja, ehm... Um... Kijk, misschien zijn die tijden niet zo vreselijk veel veranderd. Hè? Um, wij zitten ook in ingewikkelder tijden als vrouwen. Wij hebben nu heel veel keuzes te maken. Maar tegelijkertijd, er zijn heel veel, bijvoorbeeld mijn studenten... wil ik teruggrijpen in die simpele tijden. Wanneer vrouwen niet zoveel beslissingen te maken hadden. We gaven ons eigen geld niet. Wij, er was één manier om uit uh, de familie te komen. En dat was goed trouwen. En het klinkt al, allemaal zo mooi in een roman is In tijden waar vrouwen nu carrière maken... hun eigen geld verdienen enzovoort. geeft ook die illusie of dit idee... je hebt altijd in Jane Austen haar romanen... zo mooie conclusies. Iedereen gaat samen naar de kerk, we gaan allemaal trouwen... en dan worden wij allemaal gelukkig. En dat is in tijden wanneer de meeste mensen... tenminste één, twee of drie relaties, grote relaties in hun leven hebben... dat idee dat je gewoon... De man. En hij is ook mooi en heeft geld. Weet je wel, dat is heel erg. Compelling. Je kan er lekker mee zwijmelen ook bij dit boek. Uh, ik, ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat, uh, dat in ieder geval de mensen die ik ken. vanuit uh, die meedoen aan de activiteit van de Jane Orr Society. dat die zich heel goed bewust zijn van dat het uh, destijds helemaal niet zo rooskleurig was voor, uh, voor vrouwen. Ze waren heel beperkt konden. Uh, weinig doen. Nou, Jane Orson die schreef zelf haar romans... niet eens onder haar eigen naam, omdat het gewoon not done was. Hm. Dus op het moment dat wij bezig zijn met Jane Orson... dan uh, nemen we wel de hele leuke dingen van die tijd... Uh, Pikken we eruit, ja. maar we zijn ons heel erg bewust van dat het voor vrouwen helemaal niet zo bijzonder leuk was. Maar wat, wat is het voor vrouwen, dus Jane Austen? Jane Austen? Nee, maar ik, ik wil één ding zeker. Voor een grotere publiek, voor Jane Austen-specialisten, die bewust zijn van de politieke en economische omstandigheden van die periode, jawel. Maar het wordt net gezegd van Jane Austen gaat er niet over. Zij beperkt het tot een kleine maatschappij. Ja, een klein verhaal. Probleem. In een grote wereld. Ja, het is het het is een Hoelixmarkt roman. En voor de naïeve lezer, voor de maaslezer, bijvoorbeeld uh, studenten die in het eerste jaar zitten in een, een BA over literatuur, ze zien alleen maar dat mooie hè? en dat moet bij gedoseerd van u moet het experten u moet... over Jane Austen... die juist die uh, historische achtergrond goed onder de vingers hebben. U moet hebben. ze die historische Anders... achtergrond vertellen. Ja, ik ja. krijg heel veel studenten die zeggen... van vrouwen hadden zoveel vrijheid in de 18e eeuw voor, voor feminisme. We hebben dat niet nodig. Nee. Ik denk... U bent, u bent oh, nu voorzitter van de Jane Austen Society. Je... Nederland, ja. ja. Er zijn uh, over de hele wereld Jane Austen Society. Tuurlijk, maar hoe is die hier ontstaan? Uh, puur uit plezier... Het plezier van uh, de boeken van Jane Austen. Uh, maar kwam we zijn... u erop? Of, uh... Nee, ik, uh, in 2004 ben ik uh, terechtgekomen op een Jane Austen bal. En daar leerden wij de dansen van een historisch dansspecialist... Maria Ankat Kouwer, hier in uh, Nederland. En dat was zo bijzonder en leuk. En dat werd niet meer georganiseerd. In 2009 ben ik begonnen om te kijken... zijn er nog meer mensen die dat uh, leuk zouden vinden. En daar bleek uh, een grote... Ja, vraag, behoefte bijna aan te, aan te zijn. Ja, maar de put is net binnengekomen. We lezen zo meteen het nieuws. Wat is een Jane Austen-bal? Want hij wilde graag naartoe, denk ik. Wat is een Jane Austen-bal? Ja, ja uh, dat zie je ook in de verfilmingen. Uh, mens, mensen komen bij elkaar om uh, te dansen. En we dansen ook echt uh, authentieke dansen uit haar tijd. Maar ook met, met de kleding? Ja, ook met de kleding. Hoe kom je dus, eraan dan? Moet zelf je maken. Ja, zelf huren maak. kan, maar dat is uh, prijzig. En kopen kan ook, dat is nog prijziger. En uh, ja, wij maken het zelf. Wij, uh, dus veel dansen? Dus veel dansen. En nog ja. meer? Boeken lezen? Ja, uitluizen? wij organiseren ook uh, literaire workshops. En um, ik weet niet hoeveel tijd er nog is. Maar in ieder geval uh, lezingen ook. Er komt uh, Sandy Leurner naar Amsterdam toe. Uh, Susanne Fullerton, de president van Jane Austen Society van... Australië komt ook naar Amsterdam, Kort dus het we doen heel feest. veel. En speciaal om Jane Austen te eren, uh, in, in, uh, vandaag, uh, wordt er een roos vernoemd. En meer ga ik nog niet vertellen. In ieder geval op 23 juni komt de onthulling en de presentatie... voor een roos die uh, vernoemd wordt ter uh, ere van Jane Austen. U moet dat boek weer gaan lezen, allebei, denk ik. Oh, dat doen we zeker. Ja. <laughs> Dank u wel. Joyce Goggen, hoofddocent Engelse Taal en Literatuur aan de UvA. En Monique Christian, voorzitter van de Jane Austen, Austen Society. Een plant die een eigen Facebook-account heeft en twittert... Nou, veel gekker moet het toch niet worden? En van Apollo-munt tot astronautenopleiding, Charles Bormans over ruimtereclame. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet voelt zich niet aangesproken door de kritiek van FNV-voorzitter Heerts. Die zegt in de Volkskrant dat het kabinet het overleg met de sociale partners frustreert. Volgens het kabinet is er voortdurend overleg. Maar moet het soms besluiten nemen waar niet iedereen tevreden over is? Het 500-euro-biljet moet uit de relatie worden genomen, vindt de PvdA. Volgens Tweede Kamerlid Nijboer maken vooral criminelen gebruik van dat paarse bankbiljet. En hij wijst erop dat het 500-euro-biljet nauwelijks wordt gebruikt in het gewone betalingsverkeer. Franse en Malinese troepen hebben de luchthaven van de stad Timbuktu in handen. En ze controleren ook de toegangswegen naar de stad, zeggen de Fransen. Die zijn samen met het Malinese leger bezig met een opmars naar het noorden van Mali... dat in handen is van extremistische moslims. En Toyota heeft vorig jaar van alle autoproducenten de meeste auto's verkocht. Het concern verkocht er bijna 9,75 miljoen. En Toyota staat daarmee weer boven het Amerikaanse General Motors... dat met 9,29 miljoen verkochte auto's op de tweede plaats staat. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie vielen door een spoedrepa spoedreparatie op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkem bij Sliedrecht, 3 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Dit is de gids fm met Felix Burgers. Tot 12 uur nog ruimte reclame. Vroege vogels gemist en een Amerikaans commentator van CNN... die vrouwen nog steeds uit de frontlinie wil houden. Dan heb ik het over het leger. Kent u Andy Grammer? Nee? Kent u hem nu? Ja. Je the type girl to remain with the guy with the guy shot. Just saying it's fine by me If you never leave And we can live like this forever It's fine by me In the past I would try, try And by Me, dat is een single van dit jaar, begin dit jaar al. Andy Grammer komt uit Los Angeles. Hij is niet alleen producer, maar ook singer-songwriter. van dus. En hij heeft ook een nummer gemaakt: Het heet Keep Your Head Up. Maar dat is volgens mij weer een ander dan van die succesvolle Ben Howard. Vara. De gids .fm. De Wereldontvanger. Willem van Kenoot, je hebt twee onderwerpen voor me. Allereerst een onderwerp uit de Verenigde Staten. Ja, het was groot nieuws vorige week. Leon Panera, de Amerikaanse minister van Defensie... die maakte toen bekend dat voortaan ook bij de infanterie... vrouwen mogen dienen en bij veel meer lege eenheden... die oog in oog komen te staan met de vijand... Ja, je zou dus kunnen zeggen: totale gelijkheid voor mannen en vrouwen in het leger. En vrouwen die deden trouwens al jaren mee in de frontlinie. Maar dan in eerste instantie niet om mee te vechten. Maar dan gingen ze mee om uh, nou, bijvoorbeeld contact te leggen met Afghaanse vrouwen. En dan kwamen ze uiteindelijk toch in gevecht terecht met bijvoorbeeld de Taliban. Nou, natuurlijk zijn er conservatieve Amerikanen die dit helemaal niet zien zitten. En een van hen is CNN-commentator David Frum. Uh, in Iran, in Pakistan, in Afghanistan: rape is een conscious tool van subjugatie. En het is iets that vrouwen zullen worden exposed to. In the naam equal, van equal opportunity, ze zullen face unequal risk. Nou, David Trump hij wil vrouwen weghouden uit de frontlinie, dat is duidelijk. En hij verwijst daarbij naar uh, mogelijke toekomstige uh, naar strijdplekken. Waar, de, waar het Amerikaanse leger in de toekomst best wel eens ingezet zou kunnen worden: Pakistan, Iran. En in Iran, zegt Trump, worden vrouwelijke gedetineerden verkracht om ze te onderwerpen, om ze te vernederen. En hij zegt, ja, dat staat Amerikaan. Amerikaanse vrouwen te wachten als ze daar als militair krijgsgevangen worden gemaakt. Hij noemt dit het principe van gelijke kansen, maar een ongelijk risico. Heeft u misschien wel een punt, toch, of niet? Nou, misschien ken je uh, Jessica Lynch nog. Uh, de soldaat die in 2003 in Irak krijgsgevangen werd gemaakt. Uh, haar overkwam dat. Uh, zij werd gevangen genomen en verkracht. En tegelijkertijd staat uh, deze uh, Jessica Lynch... Uh, uh, zij staat er helemaal achter dat vrouwen in een gevechtsrol mogen dienen. Uh, bovendien zou je ook kunnen zeggen... Uh, mannelijke krijgsgevangenen lopen precies hetzelfde risico in, in zulke landen. En dan is er nog het uh, verschil in fysieke kracht... en uithoudingsvermogen tussen mannen en vrouwen. Dat verschil wordt benadrukt door oud-officier Piet Hexeth. Hij is uh, van de Vereniging van Bezorgde Veteranen. En hij is daar bezorgd over. Ze zijn niet fysiek of om te doen wat een man zou doen. Als je een gewonde soldier, een marine op het hebt die moet worden gevolgd. die moet worden megevakt. kan ik op dat vrouwelijke soldier om hetzelfde te doen? Als we naar vrouwen in combat kijken, moeten we ervoor zorgen dat de normen niet worden heroden. Dus dat is een interessant punt. Nou, meneer Hexet, hij is een voormalig infanteriecapitein, en heeft gediend in Irak en Afghanistan. En hij vreest dat er gemordeld zal worden aan de fysieke eisen die worden gesteld aan infanteristen. Hij zegt, ja, kan ik er eigenlijk wel op vertrouwen dat een vrouw tijdens een gevechtsoperatie een gewonde kan maken? maar raad kan meesjouwen. En heeft hij gelijk? Um, nou, hij kan ze natuurlijk zorgen maken. Maar de stafchef, uh, generaal Dempsey, hij bezweert... dat aan alle gevechtsfuncties iedere soldaat die zo meteen te velden gaat... worden dezelfde mentale en fysieke eisen gesteld. Die zijn voor mannen en vrouwen gelijk. Nou, dan komen er geen vrouwen meer in het leger. Nou, nee, ja, veel deskundigen zijn het er ook over eens... dat voor die allerzwaarste uh, functies dat veel vrouwen daar uh, zullen afvallen. Maar die lichamelijke drempel is misschien over een aantal jaren... wel helemaal verdwenen met dank aan technische hulpmiddelen. Die zitten nu in de pijplijn. En dan gaat het bijvoorbeeld om een exoskelet en een robotezel die over moeilijk terrein honderden kilo's aan militaire voorraden kan sjouwen. En die hoeven dan niet in de rugzak. Een exoskelet. Wat ja, is dat? Ja, denk bijvoorbeeld aan de, aan de film Iron Man. Dat is zo'n exoskelet, een soort robotpak. Dat kun je aantrekken. Nou, kijk naar mij bijvoorbeeld. Ik ben niet echt het voorbeeld van uh, prototype uh, spierbundel. Maar met zo'n pak zou ik dan zonder enige inspanning gewichten van 100 kilo kunnen liften. Dit is de exos 2. Het kind of closest thing we hebben at dit moment... To... Uh, the Iron Man suit. You push on the board. Like, I'm never going to be able to break that, but then you line up and do it, and away they go. Dat is een demonstratie van de Exos Too. Een, een pak dat volgens de fabrikant kan misschien over een jaar of vijf in productie worden genomen. En de, de testpiloot die in dat het pak zo uh, rondschout. Uh, hij, hij kan dus die zware gewichten kan allemaal heffen. Uh, en hij slaat ook probleemloos een hele stapel houten planken zo door midden, Dankzij uh, dat pak. En met die Exos 2 kan dan een, een mannelijke of vrouwelijke soldaat langer en verder marcheren. Met zware bepakking. Ja, en hij of zij wordt eigenlijk een soort uh, menselijke vorkheftruc. Je hebt iets met spierbundels vandaag, Willem Frank? Want je gaat voor ons volgende onderwerp naar Japan. Ja, uh, je zou kunnen zeggen Japan uh, verkeert in crisis. Heb ik het niet over de economische crisis, maar een sportieve crisis. In het sumo worstelen. Uh, eind vorige week werd het uh, Grand Sumo Nieuwjaarstoernooi afgesloten. En alweer was er geen Japans succes. Dat betekent dat er al zeven jaar aan één stuk is er geen Japanse worstelaar... die een, een groot kampioenschap heeft kunnen winnen. Nou, Sayori is een vrouwelijke sumo-fan. Zij was bij dat, uh, bij dat toernooi in het publiek en zij vindt het allemaal verschrikkelijk. Ja, Sayori vertelt dat zij zich eigenlijk een beetje schaamt. Ze vinden het jammer dat de Japanners niet meer winnen. En ze vinden het beschamend, aangezien worstelen toch een... Uh. Japanse nationale sport is. En hoe kan het dan dat ze hun voorsprong daar zijn kwijtgeraakt? Ja, ze zijn van hun troon gestoten door voornamelijk Oost-Europeanen, uh, Oost Mongoliërs. Die zijn al jaren beter, ze zijn sneller, beter getraind, gehaider, sterker dan de Japanse worstelaars. En vooral de Mongoliërs, die strijden om de, om de titels. En ook dit nieuwjaars werd gewonnen door een Mongoliër. En sumo-fan Hiroko, Ito, die weet wel waar dat succes vandaan komt. De foreign domination in the Top Division is just that, the Top Division Only in perhaps five, six, seven years that will all be gone. The guys are getting older. They're going to start retiring now. And there are not that many young, fallen people with talent coming through. Ja, je hoorde hier trouwens uh, Sumo-commentator Mark Bukten. Hij heeft er trouwens wel uh, vertrouwen in dat het met de Japanners helemaal goed komt. Oh, ja? uh, op dit moment is het namelijk zo dat die Oost-Europeanen zitten in, uh, in de topposities. Maar bij die Oost-Europeanen mongoliërs is er heel weinig uh, breedtesport. sport. En dat hebben de Japanners wel. Er zit heel veel aanwas. Van onderaan. Uh, er zijn heel veel jonge Japanners die, uh, die sumo worstelen. En dus komt daar, dus beetje bij beetje, komt er wel weer talent bovendrijven. Uh, en uh, ja zal er vast wel weer een uh, Japans sumo-succes volgen. Want in het buitenland is dat niet zo. Nee, in het buitenland, nou toevallig is er in Nederland... Uh, wordt er gesumo-worsteld, maar is het uh, niet zo'n grote sport... Ja, dan heb je ook minder kans dat er uiteindelijk... grote talenten komen bovendrijven. Tot zover Willem Fountainhout. VARA Radio 1 Degids.fm Elke maandag hoort u hier een onderwerp uit het radioprogramma Vroege Vogels. Vandaag wel een hele bijzondere plant. Die heeft namelijk een eigen Facebook-account en twittert ook. Het is de 2 blaar kan Twee blaar kan niet dood. Voor het kunstproject Ja Natuurlijk... kruipen 16 schrijvers in de huid van een plant of een dier. Esther Gertse bij het spits af met die twee blaar kan dood. Die komt uit zuidelijk Afrika. Maar er staan ook een paar exemplaren in de Amsterdamse Hortus Botanicus. En daar treft Joos Huizing naast Esther ook beheerder Reinhold Havinga. Een lege plek. Ja, hier stond hij. De twee blaar dood. Hier heb ik hem ooit ontdekt. Je kwam vaker in de hortus? Ja, ik kwam vaker. Waarom word je dan gebiologeerd door een plant met die naam? Vooral door de naam. En die naam is natuurlijk geweldig: Tweeblaar Carnidood. Dat is dan een Zuid-Afrikaanse naam. Maar zijn andere naam is eigenlijk net zo mooi: Welvitia mirabilis. Zegt ze dat goed? Ja, ja, volgens mij wel. Maar ja, <laughs> nou ja, goed. Latijn uh, heb ik geleerd, dat is een dode taal. Dus hoe je het uitspreekt, maakt niet zoveel uit. Nee. Maar, Met het is het Mirabilis is dan Latijn, maar, is... maar Welwitschia vind ik ook zo leuk. Gewoon ja. ja. van de botanist Friedrich Welwitsch. Ja. Fantastisch. Noem je gewoon... Hier stond hij. Ja, hier stond hij. En nu ga je er twee weken lang over twitteren. En hij ja. is weg. Ja, geweldig. Hè? De dag uh, waarop ik begin te Twitter en de Facebook, vanuit die plant is hij verhuisd? Eh, nou, we gaan de kassen die gaan we opnieuw inrichten. En daarvoor gaan alle planten eruit. Dus op deze plek hier, een hoopje zand, ja. dat, dat was zijn vaste plaats. Dat was zijn vaste plek, ja. Sinds 1993 waarschijnlijk. Dus een jaar of twintig bijna. Ja. Ja. Waar is hij nu? Want hij leeft nog wel? Ja, hij staat. Want hij kan niet de... dood. <laughs> nou, <laughs> ze kunnen het zo gek niet bedenken. Nee, alles wat leeft, dat kan natuurlijk ook dood. Dus uh, dat geldt ook voor de tweeblaar, kan niet dood. Uh, maar hij staat nu op de overtuin, op de kweektuin. Gaan we daar naartoe? Ja. Esther, wat ga je nou vertellen? Wat ga je nou schrijven over een plant in de hortus... die nu ergens in een opslagruimte staat? Hij stond er altijd heel mooi, als zo het kroonjuweel van de verzameling. Dat was ook, wat je dan ja. ga je helemaal midden in die woestijnkassen... van hier staat de, de geweldige plant en dan staat er best wel een lelijke plant. En Is die lelijk? En, ja, nou ja... Hij heeft twee bladeren. Hij heeft twee bladeren en de uiteinden die, die, die, die, die, die sterven af. Die zijn helemaal door. Dat hoort ook nog. Die krullen dan zo'n beetje lullig op. Ja. ja, hij is niet echt mooi, toch? Nou, kijk, het is, ik Je gaat het, van hem het is een hele bijzondere plant. Hij is heel primitief. Ja. Miljoenen jaren oud. De plantengroep waar die toe behoort. Ja. Met een schatting 200 tot 300 miljoen jaar oud. En daarmee zit hij in dezelfde categorie als bijvoorbeeld coniferen. De ginkgo ook. Oh ja. En zieke uh, deeën, waar we ook uh, heel veel van hebben in de wortels. Nou, doet iemand wel mooi het hek voor ons open. Ja. Dit is een beetje uh, industrieterreinachtig. Okay. Dit is de kweektuin. En, uh, dit is bij... niet voor het publiek toegankelijk eigenlijk? Nee, nee precies. Nee. Jij bent maandag begonnen. Ja. Dus hier al geweest? Ja, ik heb hem maandag heel even opgezocht hier. En dan staat hij zo in een hoekje... In een plastic emmer. Oh, dan ja, kom je in een, een zonder... lekkere warme kast. Moet de deur dicht? Kijk, daar staat hij. Is dat alles? Dat is alles. Een dit bak zand het. en twee beetje leerachtige bladeren. Wat ja. dus een van die bijzondere dingen aan die plant is... dat het blad groeit net als een haar, net als een menshaar. Dat groeit ook vanuit het haarzakje. En dit blad dat er groeit dus vanuit het bladzakje eigenlijk in die knol. Die houtige stam. Het staat gewoon in een, uh, in een bak zand. Wat valt hier nou twee weken lang over te vertellen? Nou, heel veel. Kijk, dit, is, dit is natuurlijk een jonkie eigenlijk. Want hij is 20, 25 jaar oud ongeveer. Ze kunnen 2000 jaar oud worden. Wat natuurlijk echt absurd is. Een paar honderd miljoen jaar oud, de soort. En de exemplaren 2000 er jaar. Het zijn exemplaren die 2000 dat, dat, dat zegt men. Ik weet ook niet hoe ze dat hebben aangetoond. Maar ja. uh, dit is ook maar een heel kleintje. Hè? Als je de oude exemplaren in Namibië of Angola ziet... dan kunnen die wel een meter uh, doorsnee hebben, die stam. Ik heb ge... gehoord dat er bladeren zijn van, van, van 6 meter lang... en van, van bijna 2 meter breed. Dus die worden enorm. Ja. Ja. Dat is ook iets bijzonders van deze plant. Want bij de meeste planten die je kent... gaat maar eens na. Dan zul je tot de conclusie komen... dat de bladeren eigenlijk altijd hetzelfde formaat hebben. Of bijna altijd. Of ja. bijna hetzelfde formaat. Ja. En dat is bij deze dus niet zo. Dus hij heeft eigenlijk een soort continue groei. Dus ja. die knol, die, kan, die, die groeit continu. Die wordt steeds dikker en breder en hoger. En dat blad dat heeft ook een continue groei. Dat wordt ook steeds breder en steeds langer. Dus dan ja. kun je op een gegeven moment een blad van, van twee meter breed hebben. En van, van zes, zeven ja. meter lang. Ja, geweldig ja. Het slijt aan de uiteinde. Dit zijn eigenlijk de dode punten. Je, je kunt het eigenlijk wel Net horen. Net zoals haar. Ga afknippen. Hoor, hoor je dat? de dode punten ja. van het uh, blad. Mag ik van je. Jewel. Hij stond eerst onder glas. In de, in Om de, bescherming. denk Als ja, zodat niemand eraan zou komen... en toen is er een uh, grote ah, kijk, cactus ja. omgevallen. Bovenop. Op het Bovenop. glas, toch? Ja, ja een euphorbia uh, was erop gevallen. Hij heeft al heel veel meegemaakt. Dus, nou, ja, dit komt natuurlijk jaar. nooit meer voor <laughs> dat, ik hem, dat ik hem mag aaien. Nee, nee. Jij moet foto's maken, want jij moet er uh, ook vandaag weer over gaan schrijven. Ja, ik voel me een beetje een, een plantenstalker. Ik denk Zodat dat hij die aandacht wel leuk vindt, Ja, hoor. dat hij steeds aan hem zit. Man... Normaal gesproken dan ziet hij alleen maar uh, gezichten langs het glas komen. En nu is er iemand die echt uh, aandacht voor hem heeft. Dus ik denk dat hij dat wel uh, leuk vindt. Ik doe mijn vinger erbij op. Dan zie je hoe groot hij is. zie je ook dat ik hem aanraak. Het is wel gek, want als hij dan straks weer op zijn plek staat... en dan kom ik langs... dan mag ik hem niet meer aanraken. Nee. En nu wel. Joost Huizing met schrijfster Esther Gerritsen... en de beheerder van de Amsterdamse hortus botanicus Reinoud Havinga. Tainted Love is oorspronkelijk geschreven door producer Ed Cup en toen op de plaat gezet in 1964 door Gloria Jones. En daarna werd het een hele grote hit, maar dat duurde lang, in 1981 ongeveer... door de Britse synthesizer popgroep Soft Cell. Maar laten we nog eens luisteren naar het origineel. En tot over de uitvoering van Gloria Jones, het origineel van Tainted Love. De Gids.fm Space, the final frontier. To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Star Trek dat is de serie die hele generaties deed verlangen naar het grote onbekende. Fantaseren over reizen door de ruimte. Nou, is leuk om te doen, maar ook een ijzersterk marketinginstrument bleek. Vorige week stond topman Paul Polman van Unilever op de voorpagina van het Financieel Dagblad, gehuld in een ruimtepak. De reden? AX, het geurtjesmerk van Unilever, pakt groots uit met een campagne... waarbij klanten kans maken op een heuse ruimtereis. En AX is niet de eerste die dat doet, maar de aanpak spreekt tot de verbeelding... van onze marketingdeskundige Charles Bormans. En die is hier. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Ik zei het al, AX is niet de eerste. Welke andere merken hebben klanten de mogelijkheid geboden tot zo'n ruimtereis? Nou, Het is allemaal een beetje begonnen met de gratis uh, krant Metro... Uh, die uh, in november van 2011... Uh, de Metro Race for Space competitie hebben opgezet... waarbij een ruimtereis uh, gewonnen kon worden... en ook nog twee astronautentrainingen in Nederland. En een rapportage in de, van je avontuur natuurlijk in het blad Metro zelf. Over zijn internationale wedstrijd hebben ze in 17 landen uitgerold. Eén winnaar is daar uiteindelijk ook uitgekomen. Die is in april 2012 bekend geworden. Een Amerikaanse jongeman, 22 jaar, Justin Dowd... Uh, samsung heeft een soortgelijke actie gedaan eind van het vorig jaar... tussen 1 8, oktober en uh, 1 januari 2013. Iedereen die tussen die data een van de 24 samsung premium producten kocht... die maakt de kans op een ruimtereis. En overigens wordt uh, die ruimtereis in alle gevallen... zowel bij Metro als bij Samsung als bij Axe gemaakt... met de Space Spaceplane. Dat is een, uh, ja, een soort ruimtevliegtuig, beetje huh? Star Trek-achtig. Uh, en er wordt samengewerkt, dat is ook wel heel bijzonder... met het bedrijf SXC, SXC Space Expedition Curaçao. Het is een Nederlands bedrijf, uh, opgericht in 2011... door de heren Ben Drosten, Harry van Hulten, Michiel Mol en Maarten Elshoven. En wat maakt die campagne van AX dan zo bijzonder? Want... Ja, er zijn eerdere pogingen geweest. De omvang. Het is echt een enorme grote internationale campagne. Uh, dat was die Metro-campagne overigens ook. Uh, maar die was maar in 17 landen. Dit is in 60 landen. En hier komen uiteindelijk uh, 22 uh, astronauten uit. 22 astronauten, dat is bij Metro maar één. Uh, en Actie heeft werkelijk alles uit de kast gehaald: uh, een speciale we website, borden voor informatie over hoe het werkt. Uh, ze hebben de voorpagina van het uh, blad Spits een tijdje geleden helemaal opgekocht. Met de pagina grote editorial. En ze hebben zelfs een promotiefilm gebruikt, of gemaakt. Met niemand al minder dan Bas Aldrin. De tweede man op de maan. Een man die op 1969 was dat. Hè? dat goed mm -hmm. ja, 21 juli. Mijn moeder is 20 juli jaar, 20, 21 juli. Op de maan stapte. Bas Aldrin good afternoon everyone i'm buzz aldrin 44 years ago i made a brave decision to journey into space and now you too can experience everything that i have the axe apollo space academy is looking for regular people like you to go into space and leave a man come back a hero was Aldrin, dan moet ik in één keer terugdenken aan die tijd... dat je, dat je van die ruimtevaartmuntjes kon sparen. Schoen? Ja, wat een mooi bruggetje is dat, inderdaad, <laughs> Felix. <laughs> ja, de fameuze ruimtevaartmunten van Shell. Uh, begin jaren 70, hoogtepunt van het Apollo-tijdperk... waar deze bus natuurlijk een hoogte, ook een hoofdrol in speelde. Er waren ook van die Apollo-stickers. Ik heb ze allemaal nog gespaard. Ik zie ze nog bij mij op de kast allemaal zitten. Uh, vroeger was het dus eigenlijk dromen van uh, ruimtereizen. En nu kun je dus die ruimtereizen ook echt gaan maken. Even terug naar Axel. Ja. Uh, hoeveel Nederlanders maken eigenlijk kans op zo'n ruimtereis? Uh, uiteindelijk, het is een heel programma. Het start allemaal, uh, loopt het hele jaar door. Uh, uiteindelijk zullen er 150 Nederlandse deelnemers zijn. En die worden allemaal uitgeselecteerd, uitgeselecteerd, uitgeselecteerd. Zes winnaars gaan weer een nationale finale in. heb je uiteindelijk één Nederlandse winnaar. En die ene Nederlandse winnaar... Die gaat naar Orlando en die gaat dan die competitie in... met die 59 andere kandidaten. Oh. En daar komen dan uiteindelijk 22 astronauten uit. En dat wordt allemaal uitgelegd op de site? Het wordt allemaal uitgelegd op de site. Want ik neem aan dat die training geen flauwekul is. is. Geen flauwekul. Nee, dat is heel serieus. We'll start you off gently with a flight on the L-39 Albatross MK2 jet traveling twice the speed of sound. You'll then experience the eerie weightlessness of space in a zero-gravity flight, followed by a ride on our G-Force centrifuge, where the 6G of force will push your body build. to its limits. Als je er alleen naar kijkt, wat je kort vermisselijk ja, zegt. Nee, ja, ik, ja. ik heb ook gekeken naar die zijde. Wat mij opviel, is dat alleen mannen worden aangesproken. Ja, dat is zo. Hè. Kijk, Ax is natuurlijk een uh, product dat volledig gericht is op mannen. Op de website staat ook. Ax speurt de, uh, de complete aardbol af voor de stoerste van de stoerste kerels. Maar volgens het wedstrijdreglement is het zo. En ik wees het even voor. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen. Dus ook vrouwen, want wil je toch vragen? Ik, ik, ik zeg verder niks meer. Uh, maar die ruimtereizen, het lijkt mij een, een trekker. Uh, ja. Komt dat binnenkort meer voor? Ja, heel binnenkort. Uh, op 1 en 2 februari dan is er een evenement georganiseerd door Nederland Innoveert in het Evoluon in Eindhoven... Nederland Elefweert is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, MKW Nederland en het platform Berta Techniek. Doel is het etaleren van innovaties en uh, bepaalde projecten in Nederland. En ook daar is een ruimtereis te winnen. Dus iedereen die daar naartoe gaat, maakt ook weer kans op een ruimtereis. Shalom Doormans, over ruimtereizen als reclamemiddel. Gaat tot volgende week, Charles. Tot volgende week, De televisie van vanavond. Om vijf voor half negen de slag om Nederland. Over de vraag waarom scooters nog altijd zijn toegestaan op het fietspad. Tegenlicht om vijf voor negen over gaten in de markt. Het programma signaleert een nieuw Nederland... waarin de consument meer persoonlijk contact, meer samenwerking... en meer inzichtelijkheid wil. En dan om tien uur op National Geographic een reconstructie van het bloedbad... dat Anders Breivik aanrichtte op het eiland Oeteljaar. Dat zo bij de televisie van vanavond. Zometeen op deze zender het uitgebreide NMS-journaal... tussen 12 en kwart over 12. En daarna volgt het programma Lunch. Dat duurt tot 2 uur. Van het laatste half uur is gewijd aan de, wekelijkse, de dagelijkse stelling. En dat wordt gepresenteerd door Jurgen van den Berg. Die is er nog niet mee. Is in zicht. Surf naar degids.fm. komt hij binnen. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning.